Zes uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carasso. Straks in het NOS Radio 1-journaal hoort u hoe de Britse minister van Buitenlandse Zaken, William Heek, zich in het parlement verantwoordt over het aftappen van informatie van internet. Eerst het NOS-journaal, Ewout de Jong. Werkgeversorganisaties, VNO-NCW en MKB Nederland vinden dat het kabinet het begrotingstekort langzamer moet gaan terugbrengen dan de Europese Commissie wil. Niet volgend jaar, maar pas in 2015 zou de norm gehaald moeten worden ondernemersorganisaties zeggen dat het kabinet aan Brussel moet uitleggen... dat anders de Nederlandse economie verder zal verslechteren. De Nederlandse Bank meldde vandaag dat Nederland in 2014... 6 tot 8 miljard euro moet bezuinigen om te voldoen aan de eis van Europa... om het begrotingstekort terug te dringen tot 2,8 procent. Maar de werkgevers waarschuwen dat nieuwe lastenverzwaringen... de toch al slechte economie nog verder zullen treffen. Morgen komt Eurocommissaris Reen langs in Den Haag om te praten over de Europese eisen aan het Nederlandse begrotingstekort. Premier Cameron zegt dat alle Britse geheime diensten binnen de wet opereren. Hij reageert daarmee op berichten dat ook de Britse geheime dienst persoonlijke gegevens van internetgebruikers verzamelt. Maar laat me be absolutely clear: er zijn intelligence services die binnen de wet opereren. Within een wet die we hebben gelegd en they zijn ook subject.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 Twee verdachten die in Rotterdam zijn opgepakt voor het stelen van examens... worden morgen voorgeleid aan de rechtercommissaris. Het zijn een meisje van 18 en een jongen van 19. Ze zouden hebben ingebroken bij scholengemeenschap in gadoen en foto's van de examens hebben gemaakt. Het openbaar ministerie legt hun voorlopig alleen diefstal ten laste. Het ruim zoekt nog uit of de tweede examens ook hebben verspreid. Als dat zo is, dan kan het grote gevolgen hebben voor eindexamenkandidaten. De kans bestaat dat ze dan één of meerdere examens over doen. De politie wil nog niet zeggen om welke vakken het gaat. Het Rijksmuseum heeft een 17e-eeuwse Japanse lakkist gekocht. Het museum betaalde er op een veiling 7,3 miljoen euro voor. De kist is zeer exclusief, zegt de conservator van het museum. Dat is een, een fantastisch fraaie kist die in ongeveer 1630, 1640 is gemaakt... in Japan voor de export naar, naar Europa... Gekocht door VOC-dienaren die daar toegang hadden tot een aantal ateliers die dit soort hele fraaie dingen konden maken. En dat is heel exclusief, want in totaal zijn er maar twaalf objecten van deze kwaliteit bekend... die in de 17e eeuw in die periode naar, naar Europa zijn verscheept. Wanneer de kist tentoongesteld wordt is nog niet bekend.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 Het weer, soms wat zon, maar plaatselijk hardnekkige wolken. Vanavond en vannacht in het binnenland nevel of mist... bij een minima van 6 of 7 graden. Morgen meer zon, woensdag wat warmer met kans op een bui. Dan de verkeersinformatie. Dennis mooi de avondspit. Ja, het drukste moment uh, ligt uh, achter ons. Er staan nog uh, 24 files, 70 kilometer bij elkaar opgeteld. Op uh, de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag staat het goed vast... tussen het knooppunt de en de Schippeltunnel. Zeven kilometer aansluiten daar. In de Schippeltunnel is een ongeluk gebeurd... en daarom zijn daar twee rijstroken dicht. Vanaf het knooppunt Bad Oeverdorp kunt u het beste kiezen voor de A9. Die volgt u een klein stukje richting Haarlem. En dan kiest u bij, de knooppunt, bij het knooppunt Raasdorp voor de A9. A5. Op de A20, hoek van Holland-Gouda, staat bij Maasluis 5 kilometer file. Linkere reishoek is daar nog steeds dicht vanwege een spoedreparatie. Staat door daar vast in Maasdijk zelfs op de N220. Op de A27, vanuit Breda naar Gorkum, staat voor de brug bij Gorkum 7 kilometer door een ongeluk. De weg is hier weer vrij. En er is zojuist een ongeluk gebeurd op de N50, de weg tussen Zwolle en Emmeloord. De weg is in beide richtingen dicht tussen Kampen en Ens.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 Zeven minuten over zes. Er is toch wat onzekerheid bij leerlingen die dit jaar eindexamen hebben gedaan. Is het nog geldig allemaal na de diefstal in Rotterdam? Of blijven de gevolgen beperkt? Deze leerlingen van de Iben-Galdun-school, waar de diefstal plaatsvond... houdt in ieder geval vertrouwen in haar school. Wat er ook gebeurt, blijkt het deze Zo meer vanuit Rotterdam eerst de eerste geheime diensten die het internet hebben afgespeurd naar informatie... en dat ongetwijfeld nog steeds te doen, informatie over Jan en Alleman. Volgens The Guardian heeft de Britse geheime dienst op illegale wijze... die inlichtingen van het Amerikaanse spionagenetwerk ontvangen. Iets dat de Britse minister van Buitenlandse Zaken, William Hake... in het parlement zojuist stellig heeft ontkend. Het dat GCHQ onze partnerschap met de Staten gebruikt om de uk law. te ...obtaining information that they cannot legally obtain in the United Kingdom. I wish to be absolutely clear that this accusation is baseless. Totaal ongegrond, deze beschuldiging. Correspondent Anne Sane in Londen. Um, ja, wat beweerde The Guardian dan? Wat Heek nou tegenspreekt... Ja, wat de Guardian zegt, is dat de Britse geheime dienst... op illegale wijze aan inlichtingen zijn gekomen uit Amerika. Um, want waar de discussie hier om draait... is op welke manier de Britse inlichtingendienst inf informatie heeft ontvangen. Uh, landen onderling mogen wel inlichtingen aan elkaar doorspelen... als dat van belang is voor dat land. Maar als er informatie aan elkaar wordt doorgegeven... dan moet dat wel volgens een officiële procedure. Dat staat hier in de Britse Westwet vastgelegd. En volgens het onderzoek van de Guardian is dat dus niet gebeurd... Uh, spionnen in Groot-Brittannië kunnen bijvoorbeeld... wel aan persoonlijke informatie komen. Uh, maar dat gebeurt dan onder streng toezicht. Uh, ze kunnen telefoongesprekken afluisteren en e-mails lezen. Maar daarvoor moeten ze wel toestemming hebben van de minister. En nu is dus de vraag of de Britse inlichtingendienst... het Amerikaanse spionageprogramma Prism heeft gebruikt... om aan informatie te komen die ze zelf niet kunnen verkrijgen... omdat de manier waarop ze dat in Amerika hebben gedaan... in het Verenigd Koninkrijk illegaal is... En, en dat de Britten dus eigenlijk met een soort omweg... toch aan persoonlijke informatie van burgers zijn gekomen. En Heek zegt, dat is niet waar. Heeft hij daar dan ook nog bewijs voor? Of blijft dit een soort uh, wel is waar we, waar we nooit achterkomen? Ja, het blijft eigenlijk een beetje een wel is nietis, Want wat William Heek zegt... Ik kan zulke informatie niet uh, vrijgeven, omdat dan onze uh, ja, veiligheid uh, in het geding komt. Uh, terroristen weten dan hoe we werken, wat voor informatie we geïnteresseerd in zijn, dat kan ik allemaal niet vertellen. Goed, dus we moeten hem op zijn blauwe ogen uh, geloven. Leidt dit tot veel ophef in Groot-Brittannië? Ja, er wordt vandaag heel wat over gediscussieerd in de media, vooral uh, mensen lijken enorm verdeeld. Uh, sommige mensen zeggen natuurlijk moeten we inlichtingendiensten persoonlijke informatie kunnen inzien, want hoe kunnen ze ons ander beschermen tegen terroristen? Anderen zeggen. De regering mag niet zomaar iedereen gesprekken afluisteren en e-mails onderscheppen. Uh, de privégegevens van onschuldige mensen kunnen zo op straat belanden. En dat is onacceptabel. Uh, dat is een enorme tweedeling over deze kwestie dus. En de discussie lijkt hier ook voorlopig nog lang niet te zijn afgelopen. Anne Sane was dat. We gaan eens kijken hoe die discussie hier in Nederland is. Jeroen Jager is ja. in Utrecht op het University College... Wiroen, uh, om, om erover te praten met de studenten daar... hoe zij tegen die onthullingen vanuit Amerika aankijken. Waar, waar liggen, uh, wat die studenten betreft, de grenzen? Ja, dat, dat, dat gaan we nu even doen. Want er komt hier net een jongen op mij afgelopen... die zegt, laten jullie wel ook even dat rechtse geluid hier horen van... Uh... Van de University College. En uh, die had ons blijkbaar... Heb je ons gehoord in het andere uur dan? Nee, oh, dat niet. Maar gehoord. zij staan bekend als een beetje links. had via Rens Google, en Kavis, Twitter, blijkbaar. Apple gehoord... dat, uh, dat uh, het, in het rechtse geluid ontbrak. Waar ja, ja. ja, ja, precies. Jou, uh, maar vertel eens, rechtse... uh, wat is het rechtse standpunt... als het gaat over dat uh, afluisteren... zeg maar door de Amerikaanse overheid? Ja, veel mensen beweren dat het rechtse geluid juist is. Dat je iedereen moet controleren. Maar ik denk juist dat door die uh, door linkse... Uh, hoe, hoe zou ik dat noemen, door de linkse praktijken van mensen... over een grote overheid, et cetera, dat daardoor juist gecreëerd is... dat wij ook deze afgesluitste praktijken, dat dat een uh, common praktijk is geworden. Oké, okay, de overheid is door links, zeg maar, groot geworden en dus moest hij wel gaan uh, ja, uitbreiden met, met, met, met dit soort praktijken. Uh, Madeleine is er ook weer bijgekomen en uh, nog een andere student. Ik weet niet of dat allemaal gaat lukken. Maar we willen het even hebben over de grenzen die er zijn. Uh, hoe ver kan een overheid gaan? En dan ga ik even een dilemma voorleggen. Stel, ze voorkomen één terroristische aanslag per jaar... door zo uitgebreid af te luisteren... maar tegelijkertijd worden per jaar wel tien mensen ten onrechte opgepakt... Kijk, volgens mij gaat het uiteindelijk over democratische controle. Als wij als burgers bepalen dat het oké okay is als mensen onze Facebook-berichten lezen en zelfs onze e-mail lezen, als we dat, die toestemming kunnen geven, nou, dan zei het zo. Als we die toestemming niet kunnen geven, dan overschrijdt de overheid een grens, wat nu is gebeurd in de Verenigde Staten. En dat uh, is wat Snowden zegt. Hè? Hij zegt: het volk had hierover ja. mee moeten kunnen beslissen en toestemming hebben moeten kunnen geven aan de overheid om zo vergaand af te luisteren. Maar kijk, wat je nu voorlegt is natuurlijk eigenlijk een vals dilemma. Natuurlijk, niemand, iedereen wil dat terroristen opgepakt worden... en niemand wil dat tien mensen onterecht worden opgepakt. Daarom is die democratische verantwoording zo belangrijk... dat wij kunnen zien als er mensen onterecht worden opgepakt... en dat proberen aan te pakken... en tegelijkertijd proberen te hebben effectieve structuren... om dat terrorisme te bestrijden. No. Nou, het is ook heel erg naïef om te denken dat überhaupt alles, alle terroristische aanslagen voorkomen kunnen worden door zulke schendingen te plegen. Dus dat rechtvaardigt, rechtvaardigt het voor mij gezien überhaupt niet. Mm. Andere meningen nog? I'm American, and what scares uh, me... American here. What's your name? My name is Andy O'Rourke, right. so I'm going to speak in English for a little bit. But what scares me about the uh, democratic control is that America is assuming that because traffic, the majority of traffic is flowing through its servers, that they have the right to make the decision not only on behalf of Americans without any sort of democratic oversight, but on behalf of global citizens without any oversight. Exactly. You know, it's omdat heel veel internetverkeer zegt en die over Amerikaans grondgebied gaat, hebben zij blijkbaar het recht om te beslissen om die informatie te controleren, al dan niet. Ja, yeah, it's sort of a it's a a trend that's been happening. You see with the file sharing in the early 2000s where you have large American corporations coming in and and and saying that, you know, if a Dutch citizen is downloading an American product illegally even though he's not breaking Dutch law. En hoe gaan we hier een grens aanstellen mensen? How, how, hoe gaan we dat doen? Hoe dan? Ja, Ik vind dat je nu moet stopzetten, want anders krijg je een hellend vlak dat je nooit meer kan stoppen. Nu hebben we misschien nog het idee dat dit gedaan wordt om terrorisme te stoppen. Maar vergeet niet dat dit een land is dat mensen kan arresteren op basis van verdenking. Misschien dat we over twintig jaar in een soort 1984 leven, voor zover dat nu nog niet, is, niet zo is. En dat we terugdenken aan deze dag en zeiden van in godsnaam, hadden we toen maar gestopt. Want is dat wel het gevoel wat dit oproept dan, een 1984 situatie? Ja, ik denk echt dat we een informatiedictatuur krijgen van één partij... die over heel veel informatie beschikt en daarmee individuen kan marginaliseren. Ik ben toch ook een beetje verbaasd hier. Want ik dacht dat uh, de jongeren hier, jullie zijn allemaal rond de twintig... Uh, al lang een groot deel van hun privacy hadden opgegeven... en dat minder belangrijk zijn gevonden. Maar dat is dus helemaal niet zo. Nee, maar ik ben me op zich wel vrij bewust van uh, het feit... dat je je hele openbare leven gewoon blootgeeft uh, op, op Facebook of op Twitter. Ik denk dat het heel belangrijk is dat dat besef ook eerst... En elke dag laat je ook een digitale voetafdruk achter. Ja. En allerlei instellingen weten enorm veel van je. Als je dat bij elkaar optelt, dan kan dat, en als dat in de verkeerde handen valt... dan kan dat gewoon misbruikt worden. En ik denk dat mensen zich daar vaak niet bewust van zijn. Ik ja, wil maar ruimte voor een heel kort iets. Um, nou, ik vind dat toestemming geven voor, voor Facebook om iets openbaar te maken... is iets anders dan instemmen met een soort algemene organisatie... die van allerlei verschillende manieren, van allerlei verschillende kanten... informatie bij elkaar sprokkelt. Ja, data mining, zeg maar. Het echt heel breed verzamelen van informatie. Nou, het wordt een interessante tijd, want het is allemaal nog maar net begonnen. Uh, en zeg maar dat controleren van de overheid van al die informatie. Want we leven nog maar net in dat digitale tijdperk. Maar en het wordt interessant. Heel actueel uh, is. En de schandalen zijn er meteen met Assange en met Manning. En met, dus het en wordt, het is heel, boeiend. Actueel, het wordt en heel boeiend. En met het Snowden, het ja. hele proces blijft hier in Hongkong. Wordt hij uitgeleverd. Dus uh, we gaan het allemaal volgen. Komen we misschien nog wel terug hier. Gezegd, het is actueel. Jeroen de Jager in Utrecht op University College. Het NOS Radio 1 Journal. Elke dag het nieuws, uit binnen- en buitenland. Golfer Joost Luijten is de nieuwe ambassadeur van het Nederlandse golftoernooi KLM Open. Goedenavond, Joost Luijten. Goedenavond. Uh, gisteren nog de winnaar in Oostenrijk. Hè? Uh, kan niet op, nu ambassadeur of wist u dat al? Nou, ik wist dat, uh, dat ik ambassadeur zou worden, wist ik natuurlijk al wat langer. Dat ik gisteren ging winnen, dat uh, was ook <laughs> voor mij een verrassing. Ja, nee, dat begrijp ik. Um, laten we het eerst over de ambassadeurschap houden. Want uh, dat klinkt mooi, het is voor drie jaar. Wat, wat houdt het in? Nou, dat houdt in dat ik eigenlijk uh, het toernooi uitdraag naar buiten... Uh, door middel van uh, commerciële uh, en reclamedoeleinden. Dus dat ze mijn gezicht gebruiken en, uh, en uh, op die manier het toernooi uh, aanprijzen. En daarnaast zal ik uh, op de tour uh, ja, proberen de spelers uh, ja, warm te maken... om, uh, om naar het KM Open toe te komen... zodat we een uh, zo goed en zo mooi mogelijk uh, spelersveld krijgen. En dat is ook wel nodig, hè? Want ik, ik begreep van de organisator dat er vooralsnog geen golfers uit de absolute wereld... Top komen? Nou ja, het, het, het probleem eigenlijk uh, is dat we uh, uh, in dezelfde week spelen als in Amerika, waar eigenlijk dan de wereldtop speelt. Dat noemen ze de FedEx Cup. Ja, en daar moeten we, wij mee zien te concurreren. En uh, dat is eigenlijk heel lastig om die wereldtoppers uh, dan naar het KLM Open te lokken... En, uh, en niet in Amerika te laten spelen. Want dan, dan krijg je eigenlijk alleen de afdankertjes in, bij het KLM Open. Nou, da, da, we hebben een paar, een paar hele mooie, mooie spelers uh, die komen. Maar goed, ja, als, als, als de mogelijkheid daar is, dan, uh, dan zouden we graag een paar wereldtoppers hebben. En, en welke middelen heeft u dan? Is dat dan uh, prijzengeld? Of ja, waarmee gaat u? Gaat u de boeren op behalve dat Nederland een mooi land is? Nou, eh, prijzen geldt natuurlijk, maar ook de organisatie, uh, de manier waarop het toernooi wordt, uh, wordt georganiseerd, uh, de baan waar we op spelen, dat die zorgen dat die in topcondities is. Ja, en dat soort dingen zorgt ervoor dat de, dat, dat de spelers graag komen naar de Kalem Open. En, en, en wij moeten zorgen dat dat allemaal tip top in orde is. Ja, de, de overwinning gisteren in Oostenrijk heeft ervoor gezorgd dat, dat u weer in de top 100 terecht bent gekomen. Uh, biedt dat misschien ook mogelijkheden om zelf naar dat toernooi in Amerika te gaan, naar de FedEx Cup? Nee, nee, voor mij biedt dat geen mogelijkheden. Omdat, um, om die FedEx-club te kunnen spelen dan moet je daar een heel seizoen eigenlijk al regelmatig gespeeld hebben. En dat, dat heb ik niet. Dus ik kan me niet kwalificeren voor de, voor de FedEx-club. Dus voor mij komt dat uh, absoluut niet in, uh, in gevaar. Dus dat wordt geen dilemma tegen die tijd. Misschien wel het jaar erop. Um, want die, die, die top 100 biedt dat wel andere kansen? Opent dat weer deuren naar toernooien? Ja, het opent wel deuren naar, naar onder andere naar het PGA Championship. Dat is um, uh, in augustus een, uh, een major. Het uh, is dus eigenlijk uh, de Grand Slams van het, van het golf. Ja, en dat, is, dat zijn de toernooien waar je als, als golfer uh, aan mee wilt doen. En uh, ja, als ik dan nog in de top 100 sta, dan uh, kwalificeer ik me daar automatisch voor. Oké, okay, en wat is het uh, eerstvolgende toernooi waarop u uh, succes ah. wilt behalen? Ja, volgende week speel ik in München. Dus uh, eens kijken of we deze vorm van afgelopen week uh, daarmee naartoe kunnen nemen. Mooi succes. We gaan het volgen. Joost Luiten. dank. Bedankt. Joep, dag. Dag. Dat brengt ons bij de files of wat er van over is, Dennis mooi. Nou, Er zijn nog 14 files over. 50 kilometer als je ze allemaal bij elkaar gaat optellen. Maar ze lossen toch wel langzaam op, hoor. Er staan wel nog wat opvallende files op de A4 onder andere... vanuit Amsterdam naar Den Haag. Tussen het knoppen de Nieuwe Meer en de Schipholtunnel, 7 kilometer geeft veel vertraging... want in de Schipholtunnel zijn er twee rijstroken dicht door een ongeluk. Als u in die file bij het uh, knoppunt Batouvedorp bent aanbeland... kunt u kiezen voor uh, de A9, die een klein stukje volgt richting Haarlem. En dan bij het knoppunt Raasdorp kiezen voor de A5. A20, hoek van Holland-Gouda, tussen Maasdijk en Maasluis... staat 4 kilometer door een spoedreparatie bij Maasluis. De linkerreishoek is dicht. Daardoor staat het zelfs vast op de N220 in Maasdijk zelf. En op de A27 vanuit Breda naar Gorkum... staat tussen Geertruidenberg en Nieuwendijk 3 kilometer... door een ongeluk eerder vanmiddag. De N11 richting Leiden voor de aansluiting met de A45 kilometer. En op de N50, de weg Zwolle en Meloord... Die is in beide richtingen dicht door een ongeluk tussen Kampen en Ens.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 is never dark. Gronen, Laura Jansen. In Den Haag is het debat over de bezuinigingen op de langdurige zorg... voor vandaag afgelopen. Na afloop vertelde staatssecretaris Van Rijn uh, wat hij heeft opgestoken. Dat we bij de uitwerking met een aantal zaken goed rekening moeten houden. Dat we natuurlijk een, uh, bijvoorbeeld een heel goed transitieplan uh, moeten maken. Dat we ervoor zorgen dat we weten waar, uh, wat we van gemeenten verwachten... wat we van zorgenbieders verwachten, wat we van patiëntorganisaties uh, verwachten... Dus het werk aan een goed transitieplan, een goed spoorboekje voor de komende tijd, is wel een heel belangrijk punt. Want er moet nog veel gebeuren, zo'n spoorboekje ligt er nog niet. Het spoorboekje ligt er uh, direct na de zomer. Uh, het gaat eigenlijk heel hard, want uh, we praten nu over de hoofdlijnenbrief. En we praten dan nu tegelijkertijd al over het spoorboekje, wat het er te moet leiden. Dat we op 1 januari 2015 een nieuw systeem hebben. Dus aan de ene kant uh, hebben we een heel stevig debat, aan de andere kant gaat het eigenlijk uh, heel snel. Uh, dat is ook nodig, ik wil dit snel, maar ook vooral zorgvuldig doen. Denkt u dat de oppositie iets van u op heeft gestoken? Ik hoop het. Uh, net zoals ik iets opsteek van de oppositie... hoop ik dat de oppositie ook iets opsteekt van mij. Dat klinkt prachtig, dat zou zeggen. Dan zijn jullie dicht bij elkaar. Maar zover is het nog niet. Want CDA en D66, partijen die u nodig heeft in de Eerste Kamer... die blijven kritisch, ook na vandaag is mijn indruk. Is dat ook uw indruk? Nou, ik denk dat er uh, zijn eigenlijk twee, twee punten Enerzijds is dat de hoofdlijn van de beweging... waarin ik... Uh, ik ben een optimistisch mens... waarvan ik toch meen te horen dat... Er een vrij brede steun is voor de beweging die we gaan maken. Een uh, kritische Kamer en een kritische oppositie maakt de plan alleen maar beter. Maar het gaat natuurlijk om de details. U spreekt nu de hele tijd over hoofdlijnen. Maar de details, daar gaat het om. En... Daar zijn toch nog heel veel open eindjes, zegt ook de oppositie. Ja, en dat is ook uh, de bedoeling. Want we hebben vandaag een hoofdlijnenbriefbespreking gehad. Die allemaal nog uitgewerkt moet worden in wet- en regelgeving. Dus dat betekent dat we over de uitwerking, uh, zeg maar echt in termen van wet- en regelgeving, nog met elkaar te spreken komen. Maar daarom is het zo van belang, juist nu over die hoofdlijnen al een gesprek te hebben. Wanneer denkt u dat voor iedereen die erbij betrokken is, of het nou een werkgever is of iemand die zorg nodig heeft, dat er duidelijkheid komt wat er met hen precies gaat gebeuren? Nou, we praten nu over een hervorming die op 1 januari 2015 zijn beslag moet krijgen. En wat ik aan de andere kant ook wel mooi vind is dat we eigenlijk bij de hoofdlijn nu al praten over de vraag wat betekent dat precies voor die groep en betekent dat precies voor die groep. Daar proberen we natuurlijk zo snel mogelijk duidelijkheid over te krijgen. Dat is ook goed. Ik wil ook dat heel zorgvuldig doen. Want ik wil niet dat er groepen tussen wel een schip gaan vallen. Maar ik vind het op zich, ik ben een optimistisch mens, zei ik net. Al een heel goed teken dat we nu al praten over wat dat precies de uitwerking is voor bijzondere groepen. Dat betekent dat we nu al eigenlijk al die groepen in het, in het snotje hebben. En dat we ook bij de verdere uitwerking daar goed rekening mee kunnen houden. Al dus staatssecretaris Van Rijn, Marcel Bril sprak met hem. Over een paar minuutjes dan begint op de Ibn galdoen school in Rotterdam een persbijeenkomst. Uh, de school krijgt natuurlijk buitengewoon veel aandacht, omdat daar eindexamens zijn gestolen. Twee mensen zijn daarvoor aangehouden, werd gisteren bekend. Martijn van der Zanden, jij bent er al de hele dag. Uh, wat is er vandaag, hè? laten we het even samenvatten, uh, naar buiten gekomen over die diefstal? Nou, wat we weten is dat het Openbaar Ministerie druk bezig is... met het onderzoek naar welke examens er nu precies gestolen zijn. Er gaan allerlei geruchten eronder over vakken... maar dat is nog niet bevestigd door het Openbaar Ministerie. En ze zijn natuurlijk ook, ook aan het kijken in hoeverre ze verspreid zijn. He, andere mensen die examens heeft kunnen inzien. Want dat is belangrijk voor het verdere verloop... en of er eventueel examens overgedaan moeten worden. Nou, je zei het al, gisteren twee leerlingen opgepakt. Althans, dat werd gisteren bekend. En vandaag heeft het OM ook laten weten... dat zij morgen voorgeleid worden voor de rechtercommissaris. En zij worden verdacht van diefstal. En de inspectie wil zo snel mogelijk duidelijkheid geven over wat de gevolgen zijn, of er gevolgen zijn uh, voor andere leerlingen. Morgen woensdag wellicht. Uh, wat kan de school denk je vanavond vertellen? Wat verwacht je? Nou, ik denk eerlijk gezegd niet zo heel veel. Vanmorgen hebben ze al wel een schriftelijke verklaring uitgegeven. En daarin hebben ze gezegd dat het hun tot diepe droefnis stemt. En uh, nou ja, dat ze balen dat het onderwijsveld, uh, te beginnen hier in Rotterdam, dat er grote onrust is. Nou, ik denk dat, dat, dat ze dat een beetje gaan herhalen. Want in die verklaring hebben ze ook al wel gezegd dat zij verder het onderzoek af moeten wachten van politie en van justitie. En uh, nou ja, die zeggen niks. En, uh, dus ik neem aan dat de school daar verder ook niet zo over, over veel kan vertellen. Maar ik denk wel dat de school nu even een persbijeenkomst doet omdat ze inderdaad, ja, enorm veel persbelangstelling hebben... en dat ze toch even met de pers bij willen praten... over wat er allemaal gaande is. Goed, je ja, houdt dat voor ons in de gaten. Martijn van der Zanden is dat vanuit uh, Rotterdam. Daarmee is een einde gekomen aan dit Radio 1-journaal... voor uh, vanmiddag en vanavond. Een dag zonder nader nieuws over Nelson Mandela tot nu toe. Zijn toestand is onveranderd ernstig. Wel stabiel in al die ernst. En hij kreeg bezoek van zijn ex-vrouw Winnie. Meer is er niet bekendgemaakt. Dat brengt ons bij Joost Eertmans. Joost, goedenavond. Lucella, goedenavond. Niet ver van Rotterdam bevindt zich kapel aan de IJssel... Daar komen wij vandaan met een, ander, met een ander nieuwtje van vandaag. Kijk, als de VVD een goed voorstel doet... dan ben ik niet te beroerd om dat te steunen op Radio 1. Ik doe het graag. Het ging om het wetsvoorstel, initiatiefwetsvoorstel van VVD-Kamerlid Bosman. Die wil strengere eisen aan migranten stellen uit de Antillen. Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Dat zijn inderdaad landen uit ons eigen koninkrijk. Maar ik denk dat het absoluut goed is dat we daar hogere eisen aan gaan stellen. We hebben het heel lang geprobeerd om... de integratieproblemen die er nadrukkelijk zijn om die in Nederland op te lossen. Met allerlei integratieprojecten, het zijn totale mislukkingen geworden... stelde de SCP al vast. En het is allemaal veel te duur geweest. De grens zal op slot moeten eh, voor nog meer kansarmen. En mijn stelling luidt, stuur kansarmen Antillianen terug naar hun eiland... Ik heb in de show Ruben Severina, die noemt mij geloof ik al een racist uh, bij voorbaat. Dus dat wordt interessant. Uh, hij is voormalig voorzitter van de Belangenvereniging Antilliaan in Nederland. En ook Pierre Heijn is erbij, tweede Kamerlid voor de PVDA. U kunt ook meedoen. Uh, bel mij 0800 11 21, 21, 21 Of Twitter hashtag eens, hashtag oneens. En praat mee in dit gesprek van vandaag hier op Radio 1. Avondspits is er direct na nou weer verkeer. En het NOS-nieuws. Tot zo.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 Dit is Radio 1, het NOS-journaal. VNO-NCW en MKB Nederland vinden dat het kabinet het begrotingstekort... langzamer moet gaan terugbrengen dan de Europese Commissie wil. De werkgeversorganisaties zeggen dat de economie anders verder zal verslechteren. Ook de oppositiepartijen vinden dat het kabinet op de verkeerde weg is. De Nederlandse Bank meldde vandaag dat Nederland volgend jaar... 6 tot 8 miljard euro extra moet bezuinigen... om het begrotingstekort binnen de Europese norm te houden. De Spinoza premie gaat dit jaar naar natuurkundige Michael Kat-Nelson, chemicus Bert Wekhuizen en taalwetenschapper Piek Vossen. Ze krijgen ieder 2,5 miljoen euro van de NWO. En die mogen ze besteden aan wetenschappelijk onderzoek.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 En het Rijksmuseum heeft een 17e-eeuwse Japanse lakkist gekocht. Het museum betaalde er op een veiling 7,3 miljoen euro voor. Het is een exclusieve kist. Er zijn er destijds door de VOC maar 12 naar Europa verscheept... voordat Japan een exportverbod instelde. Het weer. Hier is Gerrit Hiemstra. Vanavond en vannacht in het grootste deel van het land opklaringen... maar in het westen en noorden van het land blijft het bewolkt. Waar het helder wordt, kunnen mistbanken ontstaan, want er is vannacht vrijwel geen wind. En de temperatuur daalt naar zo'n 9 tot 6 graden. En morgenochtend zijn er eerst wat wolkenvelden of wat mist, maar in het grootste deel van het land breekt de zon door. De wind is zwak tot matig, hooguit windkracht 3, en heeft een veranderlijke richting. Maar aan zee heeft de zon het moeilijk, want opnieuw kan er wat bewolking binnendrijven. De temperatuur loopt op naar een graad of 16 aan zee, tot 22 graden in het zuidoosten van het land. En na morgen wordt het wat wisselvalliger. Er kan weer eens wat regen gaan vallen of een bui. Maar de temperatuur blijft op niveau net boven de 20 graden. Er staan nu nog uh, tien files, bijna 30 kilometer bij elkaar opgeteld. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag staat tussen het knooppunt De Nieuwe Meer... en knooppunt Bad 4 vier kilometer file. Eerder vanmiddag is er een ongeluk gebeurd in de Schippeltunnel... maar de weg is weer vrij daar. En op de A20, hoek van Holland-Gouda, staat tussen Maasdijk en Maasluis... 4 kilometer door een spoedreparatie. De is ook is nog dicht en daardoor staat het ook vast op de N220 in Maasdijk. De N50, de weg zwolle Meloord. daar is een ongeluk gebeurd. Tussen Kampen en Ens is de weg in beide richtingen dicht. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Joost Eerdmans. Stuur kansarme Antillianen terug. Ja, we zijn linksaf de sloot ingereden en moeten er rechts weer uit. Dit is Avondspits tot 7 uur. Bel WNL. 0800 1121. Goedenavond. De VVD wil strengere eisen stellen aan migranten uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten. VVD-kamerlid André Bosman diende daarvoor vandaag een initiatiefwet in bij de Tweede Kamer. De eisen zijn werk hebben, geld hebben, studie volgen of een direct gezinslid in Nederland hebben wonen. Die laatste eis had van mij niet gehoeven, maar drie van de vier: werk, geld, studie, onderschrijf ik van harte. Als we nog iets van onze integratie willen maken in dit land... dan zal de grens op slot moeten. Het is lastig dweilen als je kraan telkens openstaat. staat. Sociaal Cultureel Planbureau noemde het aandeel van de Antilliaanse jongeren... in de criminaliteit schrikbarend. Antillianen zijn het vaakst verdacht. Daarna pas volgen de Marokkanen en de Surinamers. Tegelijkertijd liet onderzoeksbureau Risbo ons weten... dat al het speciale Antillianenbeleid met dank aan linksbesturend Nederland... nauwelijks enig effect heeft gebracht. Het kostte wel 44 miljoen euro, dames en heren. Hoogste tijd dus om paal en perk te stellen aan de instroom. Stuur kansarme Antillianen, SVP, terug. Bel WNO 0800 1121. Tempo gaat omhoog. Avondspits begint. Tot 7 uur kunt u meedoen. Stuur kansarme Antillianen terug. 0800 1121. Wat vindt u ervan? Onderbuik FM neemt u mee over de grenzen heen. En ik hoop dat u meedoet ook op Twitter. Hashtag eens, hashtag oneens. Dat wordt al gedaan door Kees de Haas, die twittert eens. De problemen die van de Antillen komen... zijn door het enorme cultuurverschil veel en veel te groot. Zometeen hoort u Pierre Heijnen van de PvdA Tweede Kamerfractie. Ik ben benieuwd of hij zijn collega Bosman steunt. Want dat zou wel de verwachting zijn bij de VVD. We horen het straks van Pierre Heijnen. En daarna komt Ruben Severina. Hij is van de Antillen, zeg maar. En is het totaal met me oneens. Ik ga naar mijn eerste bellen. hij was er razendsnel bij... Hij heet Ralf Marilland uit Etteleur. Goedenavond Ralf. Goedenavond. Ja, ik was er snel bij, ja, want het is iets dat natuurlijk al, al heel lang speelt. Ik vind het, het is ook niet compleet wat de CVD voorstelt. Ze hadden, het, het moeten op alle mensen die hier op die, op die basis komen, zoals in de Antillianen. geen goed Nederlands sprekend, geen opleiding, geen, geen kansen. rijke positie op werk en dat soort zaken. Gewoon uit de waar we hier vol mee stromen, al jarenlang ja. en dit, daar komt geen eind aan. Ik... Het is allemaal fantastische verhalen. En de een weet het al mooier te brengen wat ze allemaal gaan doen. Maar wat is, het, wat is de praktijk dat, dat langzamerhand niet alleen Nederland... maar ook Europa overspoeld wordt met dit soort mensen? En dan denk ik, wanneer komt hier nou een eind aan? Als het te laat is waarschijnlijk. Het punt is, weet je waar ik zo verdrietig van word? Uh, inderdaad, Ralf, We hebben het er al zo lang over. Daar hoef je echt fortuin niet bij te halen. Het was het al daarvoor. En, en het, het punt is, het wordt maar niet beter. Het verandert niet. Um, we zakken verder weg in het moeras. Het is voor ons niet goed, zeg ik even in de ons-vorm, Maar ook voor... de nieuwkomers niet. Het is eigenlijk een dramaatje. Nou ja, het culturele, multiculturele drama, noemde Paul Scheffer het, het ooit. Um, heb jij een indruk of dat we het ooit herstellen? Nee, dit, dit valt niet meer terug te draaien. Dit is niet alleen in Nederland. Het is, is in heel Europa binnengedrongen. Er is op een gegeven moment een... ik neem ook een EU-verband dat er een groep mensen is geweest die, die met idealistische al dan niet idealistische ideeën dat, dat heeft in stand gezet en een heleboel mensen durven dat ook niet meer hardop te zeggen. Ja. Bang voor racist uitgemaakt worden. Ik heb daar geen enkel probleem mee. Ik weet dat ik dat uh, niet ben. Want ik vind iedereen op zich die, die is, wordt gerespecteerd als mens. Maar je moet niet mensen die heel bewust de boel belazeren. Ja. Moet je hun eens ding gaan geven. Want daar komt het eigenlijk op neer. Ralf, ik voel me heel erg thuis bij, jou, bij jouw mening. Dus uh, dat, uh, dat klopt goed. Hashtag eens van jouw kant, uh, dankjewel Ralf. Pierre Heijnen komt zo. Uh, ik ga naar uh, Jeroen Linderhoff op Twitter. Die zegt, lijkt me lastig eertmans. ze hebben een Nederlands paspoortje... Ja, en toch zijn er dus prima eisen aan te stellen. Dat doen overigens Antillianen luisteraars, hè, ook bij ons. Wij worden ook geacht een, een verklaring van goed gedrag in te leveren... als je je wil vestigen op de Antillen. Dus andersom lijkt dat geen enkel probleem te moeten opleveren. Ik ga eerst, voordat ik bij Hannie kom... ga ik even naar Pierre Heijnen, Tweede Kamerlid voor de PvdA. Goedenavond, Pierre. Goedenavond. Pierre, jij weet wel het een en ander van de Antillen, geloof ik. Uh, want jij hebt daar. Uh, ik dacht dat je ook in de commissie Antillaanse Zaken hebt gezeten. Klopt. Of zo, klopt hè? Ik zit in de commissie Cannes, zeg ze Jij weet daar ja. alles van, precies. Je bent ook lang wethouder geweest, dus ook met die gemeentelijke. bijl ja. heb jij gehakt. Um, luister, jij hebt nu een collega, Bosman, in de Kamer. Die komt met dat initiatiefvoorstel vandaag. Uh, eisen stellen aan kansarmen. Uh, dus wij, eigenlijk wil hij zeggen, wil alleen maar kansrijke Antillianen nog in Nederland uh, ontvangen. Uh, hoe kijkt uh, de PvdA daar tegenaan? Nou ja, als het helpt, dan gaan we het steunen. Maar dat zal eerst moeten blijken, dus we gaan dat zorgvuldig behandelen. Eigenlijk het probleem van te veel Antilliaanse jongeren... die zowel daar als hier zich schuldig maken aan criminaliteit... en overigens geconfronteerd worden met armoede... En lage scholing, werkloosheid, dat is natuurlijk hardnekkig. Ja. Dus daar moeten we een keer een oplossing voor vinden. Ik weet niet hoe lang we daar allemaal bezig zijn... want die Antilliane gemeente, wow. toen ik nog ambtenaar was... werd dat al op, werd dat al in, in, op het schild geheven. Maar kijk, ik zou ja. zeggen... als je ze hier een enkeltje naar de uitkering helpt... kun je ze beter daar laten... dan krijgen ze in ieder geval nog de motivatie... om iets met hun leven te gaan doen. Nou, het, het oplossen van het probleem... daar verdient ook uh, de voorkeur van de Partij van de Arbeid... Het punt is alleen, gaat deze wet uh, dat opreiken. bereiken? Uh, kun je in voldoende mate onderscheid maken tussen mensen die ons arm zijn en anderen? Maar... Uh, je kunt ze niet tegenhouden, dus je kunt ze hooguit terugsturen. Dat staat ook in dat uh, wetsontwerp. Maar ja, ben je dan uh, al niet te ver? Hè? Hoe ga je dat handhaven? Ga je dan iedereen met een kleurtje. Serena, Martina, iedere dag aanspreken van boor je ook niet tot die groep. Nou, dat willen we allemaal niet. Dus je, we gaan het zorgvuldig beoordelen. En als het helpt, dan zijn we ervoor. Maar het is niet heel erg ingewikkeld om te denken dat het helpt, verwacht ik. Want je, je stopt de toevoer van kansarmen en kans rijk, laat je door. Dat lijkt me op zich uh, 1 en 1 is, is 3. Uh, het punt is alleen, je, je zegt hoe kan ik het controleren? Je kunt er gewoon inderdaad bij de, bij de luchthaven kijken of mensen inderdaad op uitzicht op een baan, op werk of opleiding hebben. Nou, dat kan dus niet. Dat staat ook niet in het wetsvoorstel van collega Bosman. Wat daarin staat, is dat nadat je een aantal maanden hier geweest bent... dat je dan moet beschikken voor werk, een inkomen of je het op school... Uh, en anders zou je kunnen worden teruggestuurd. Tenminste, als je je schuldig maakt aan criminele feiten. Maar dat is vaag, dus hè? He? Ja, andersom, heb ik gelezen, gaat het wel in... dat mensen op dan ja. tellen vragen aan ons... je moet zicht hebben op een baan of zicht hebben op inkomen. Dat stellen ze daar wel als eisen aan de overkant. En wij kunnen dat blijkbaar ja. niet. Nee, dat schijnt internationaal rechtelijk zo te zijn... dat uh, zo'n klein eiland om zich te wapenen... tegen een gigantische instroom van mensen uit uh, Nederland... zo'n eis wel kan stellen... Maar andersom zouden wij als groot-Nederland en opzitter kleine eilanden dat niet kunnen. Maar hmm. nou goed, dat, dat, ja. goed dat, is hmm. dat noem ik vaag. Maar oké, okay, dat, dat, dat, dat, ja. dat zal zo zijn. Jullie gaan het goed bekijken, maar het staat ook in het regeerakkoord. Dus waarom zeg, zeg je niet eigenlijk meteen, Pierre, dit, dit gaat de PvdA uh, toestaan? Nou ja, wij eh, voelen ons zeer gecommitteerd aan het regeerakkoord. En het probleem wat eh, we met die zinsneden willen oplossen... namelijk minder criminaliteit van Antilliaanse jongeren hier in Nederland... maar ook daar, mm. eh, dat staat voorop. En als dit eh, middel, deze wet van collega Bosman, daarbij helpt... dan gaan we dat doen. Kijk, dat is goede taal Pierre Heinen. Dank je zeer, Tweede Kamerlid, voor de PvdA zegt met, nou ja, laat ik het zeggen, een positieve grondhouding. Ana Lubbers wil die dit voorstel bekijken om kansarme Antillianen te weren. Hij zegt, het mag niet weren genoemd worden. Je stuurt ze terug euh, met allerlei mits en maren. Maar het gaat er wel om dat je inderdaad minder kansarme Antillianen binnenkrijgt. Ik zeg een goed voorstel. Wat vindt u? 081121 of Twitter mee. Met een hekje eens of een hekje oneens. Ook in de schooluitval en werkloosheid staan antrianen bovenaan de lijstjes. Dat is allemaal niet zo vrij. Ik ga naar Wilgo Leids uit Den Haag. U komt goed binnen. Hoi, goedemiddag Joost. Ja. Oh, voor de avond al hè. Jazeker, Wilgo. Ja, ik ben oneens. Oneens. Ja, ik ben aanheen. Los van het feit dat het juridisch misschien heel lastig is. Mm. Uh, we hebben een Nederlands paspoort. Maar het lijkt me toch wel goed, want die ene meneer heeft dus ook het aangekaart... ...van het is niet heel Nederland, maar het is heel Europa. Ja. En dan lijkt het me goed om te kijken waarom. Die die plunderen al die arme landen. Die brengen de rijkdom naar Europa. Nou, wat wil je dan dat die mensen moeten doen? Die komen rijkdom achterna. Ja. Als je dit probleem wil oplossen, is het, niet... het is heel makkelijk ja. om te investeren in het land waar men ook de rijkdommen vandaan halen. Maar... Laatst nog was er ook die discussie over postbusfirma's. Uh, nou, hoeveel miljoenen wordt er hier gemaakt? en die armen laten, die blijven maar berooid achter. Ja, waarom? Nou. Waarom gebeurt dat nou eigenlijk? Hè? Want wij zien, kijk, rijkdom komt niet vanzelf. Daar moet je hard voor werken, daar moet je ook talent voor hebben. Wij zien in Antillen waar de een na het andere corrupte bestuurder wordt ontslagen... of er wordt er een vermoord. Uh, het is niet zo'n best beeld, hè, wat we krijgen van de Antillen op dit moment. Ja, maar... Hoe ligt dat aan ons? En... Nou, dat zeg ik niet, maar uh, gedeeltelijk wel, want uh, hoe dan ook, uh, ik, ik, ik kijk ook bij Suriname van waar ik kom. Ja. Nederland heeft Suriname ook achtergelaten. Uh, als je kijkt uh, dat Suriname nog steeds onder water loopt, terwijl Nederland uh, goed is in watermanagement. Ja. Er wordt helemaal niet geïnvesteerd in het land gaan... waar die rijkdommen komen. Maar er gaan miljoenen zijn er naar Suriname gaan en niet andersom. Nou, nou, nou, dat, dat moet u niet zeggen, want als je kijkt hoeveel er naar er waren er zelfs, eh, bedrijven daar, als ik nam Billiton, een Nederlands bedrijf, heeft miljoenen nog. Ook, naar ook zeker, aflui. dat is wel zeker. Dat, dat heeft ook okay. werkgelegenheid opgeleverd. Maar laten we het niet over Suriname hebben, maar kijk eens naar die Antillen, waar u, waar, waar u en ik dan van mening over verschillen. Ja. Wat, wat heeft het voor zin, als je het vanuit Antilliaans perspectief bekijkt, om... Kansarmen naar te laten vertrekken met een enkeltje naar Nederland... en dan hier in de criminaliteit komen of, uh, of, of inderdaad in een in, in schooluitval... Dat, dat, heet, dat is toch totaal niet wat we willen? Wat is, wat is nou kansarm? Uh, als er geen werk is, dan gaan die jongens uiteraard zoeken waar ze werk kunnen vinden. Of uiteraard, als het zo makkelijk is om ja. hier op een uitkering te komen als Nederlander... want dat zijn ze ook... Ja, dan komen ze wel naar Nederland. Uh, iemand van Schirmonico die een misdrijf pleegt, die stuurde niet terug naar Schiermonico. Het <laughs> ja, dat, dat ja, zijn wel echt. verschillende Lekker. landen. Schirmonico is nog geen eigen ja, land, ja, geloof ik. Het, dus het, dat... is, het, is wel, het is wel Nederlands grondgebied. Nee, daar heb je gelijk dat in, absoluut. Maar het gaat erom, maak nou die Antillen, zet die Antillen nou eens op poten. En daar denk ik dat te weinig aandacht voor is. Zodat niet mensen constant met vliegtuigen hier naartoe vertrekken. Om hier in, in, in een uitval terecht te komen. Dat is wat we, wat we ja, zeggen. Kijk, kijk ik, ben, ik ben helemaal eens wanneer je zegt dat er een echt een beleid moet komen. En ja, dan heb je ook weer de nationalisten van zo'n land. Die zeggen van ja, Nederland moet voor ons niet komen bepalen. Maar ja, ik vind wel dat, dat wanneer. Wanneer geld van een land naar een ander land gaat, dan moet er toch wat weggenschap zijn. Ja. Maar nogmaals, er moet, er moet goed geïnvesteerd worden in zo'n land om te voorkomen dat okay. die mensen, dat die jongens, ja. uh, de vliegtuig pakken om naar hier te komen. Want als je geen baan hebt, dan ga je uiteraard proberen te kijken van... Hey, Waar kan ik een baan vinden? Wilgo Leids, dankjewel voor je mening. 081121 stuurt stuur kansarme Antrianen SVP terug, zeg ik. Uh, Nico Pronk twittert, uh, beiden hebben immigratielegels. regels. Die moet je gewoon gelijk trekken, dan is het probleem over. Die Pak zegt oneens, wat moet er gebeuren met de Nederlandse kansarmen in Nederland? Ook wegsturen, biedt hier de mogelijkheid om kansrijk te worden. En Richard Nas twittert mij, uitstroom komt vanzelf op gang. EU helpt zichzelf om zeep door de realiteit niet te willen zien... dat de gouden tijd over is. Geluk wordt elders gezocht... Ik ga naar Ruben Severina. Hij is voorzitter van Splika En voormalig voorzitter van de belangenvereniging Antilliaan in Nederland. Goedenavond Ruben. Goedenavond. Ruben, ik hoor nog een radiootje op de achtergrond. Ga ja, je die uitzetten? Ik ga even uitzetten. Dankjewel. Ruben, welkom bij avondspits. Kun je in de eerste plaats even mij verklaren waar staat Splika voor? waar jij voorzitter van bent? Spieker, um, voordat ik dat ga doen, wil ik eerst iets e e e rechttrekken. Wat okay. ik zei in het begin, van, uh, dat ik jullie bij voorbaat... dat ik jullie bij voorbaat voor eerst zal uitmaken. Nee, waar? Ik niet. Oké. Okay. Beslist niet. Ik bedoel, Goh. ik ben er niet om mensen dat voor, voor als eerst uit te maken. Als zij voelen dat zij racistisch bezig zijn... nou, dat is hun probleem. Ja, niet goed, de mijn. goed punt um, van je. Dank je wel. Ruben? Spieker ja. staat voor het stimuleren van het ...de literatuur en informatie over de cultuur van de Antilliaanse benedenwinden. Wantvol, okay. dus eigenlijk zijn we dus een stichting, een organisatie... ...die de cultuur en de taal, het partijmensen in dit geval... ...van de Aruba en Bonaire, ja. willen bevorderen. bevorderen. Dat klinkt heel goed en ook heel correct. Nou, nou is mijn stelling, stuur kansarme Antillianen terug. Laat ze vooral niet in Nederland komen... Eh, lijkt mij logisch, want jullie, of jullie, de Antillianen... stellen ook eisen aan Nederlanders die zich willen vestigen op de Antillen. Dat is toch ook, ook raar als zij dat ja. wel mogen en wij niet? Ik denk dat Pierre Heijnen dat zo net heel goed uit, heeft uitgelegd. Uh, het is ook een, iets van de koloniale tijd. Dat toen uh, de Antillen nog niet autonoom waren. Dat dat werd ingevoerd om te voorkomen dat de, elite, de Nederlandse elite die daar was... niet uh, uh, onder de voeten gelopen zou worden door... ...de nieuwe elite die dan uit Nederland zou komen. Dus het is niet door ons ingesteld, door ons Antillianen ingesteld. Het is iets van de koloniale tijd. En ten tweede, in, op Curaçao, als we eventjes uitgaan van Curaçao... ...wonen er 140, 150.000, Zeg eventjes voor het rekenen, 160.000 mensen. In Nederland 16 miljoen. Ik bedoel, maak een rekensommetje. Wat praten we over? Het grote Nederland. Ten opzichte van het kleine ja, ja. Curaçao. Ik bedoel, het is geen vergelijking. Nee, maar het gaat erom. Het gaat erom dat de kleine. Ja, nog nog ja. één klein ja, puntje: ja, ja, Ruben. de Waddeneilanden. eilanden U, meneer, zou niet zo makkelijk op een van de, de Waddeneilanden eilanden kunnen gaan wonen, omdat er tal van regels zijn om de kleine gemeenschappen daar te. Te, te, te beschermen. Ja, nogmaals, dus maar goed. dat in is een Nederland totaal. Heb je daar die verschillen? Nee, oké. Okay. Maar het gaat erom: wij, wij krijgen hier nogal te maken met een Antilliaanse instroom van mensen die, of niet op school uh, kunnen, uh, kunnen functioneren, of geen werk hebben, of in de uitkering zitten, of allemaal tegelijk en crimineel zijn. Tenminste, staan bovenaan de lijstjes. Dat probleem dat begint zo langzamerhand een beetje uh, te groot te worden. Dus de VVD en ik steun ze, zegt: we, we dammen gewoon de instroom in. Is dat heel raar? Uh, ik, ik bedoel, ik zou de laatste zijn die zal ontkennen dat er problemen zijn. Nee, er zijn problemen. De Antilliaanse gemeenschap is al jaren bezig om, om op eigen houtje te proberen om die problemen aan te pakken. Heel moeilijk, uh, want we doen dat vaak op eigen kosten met mensen die uit, in hun vrije tijd uh, uh, instoppen. Dus het gaat moeilijk, het gaat niet makkelijk. Uh, dat er problemen aangepakt dienen te worden, ook door de overheid, vind ik meer dan logisch. Ja. Maar door te gaan zeggen van wij gaan eventjes uh, uh, de grens uh, uh, dichtgooien en niemand meer kan binnen. Dat is een te makkelijke oplossing. Dat laat geen blijven. Ja, maar alle andere maar... oplossingen, Ruben, val ik je in de reden, hebben niet geholpen. Want we hebben hier heel veel projecten op, op touw gezet, vooral veel gemeentes, de Antarian gemeente. Het heeft geen, ja, zak zeg ik even, geholpen in het integratie uh, bevorderen ervan. Dus je moet toch een keer iets anders doen. Wil je dit probleem uh, ja. oplossen? Ja. Maar laten we kijken naar, naar die cijfers. Um, wij werken vaak met percentages. Er wonen ongeveer 130.000 Antillianen en Arubanen in Nederland. Als er uh, uh, in een groep van tien, als er één uh, crimineel is, dan heb je al een percentage van tien. Laten we moeten eens gaan kijken naar de exacte cijfers. Nou, ho, wacht even. Volgens mij geen je nou, ik je nee, nou nee. fout. Maar dat zullen we uit te nee, gaan zoeken. Nee, nee, nee. Nee, nee, bijvoorbeeld... Ruben? Van de 100. Nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Dat de nee, nee, nee, nee. Ja. 17 17 uh, kinderen zijn die problemen hebben met criminaliteit. 70. Ja, maar het gaat erom... Het staat pak, dan een, pak, een half miljoen. Ja, maar pak 100 mensen die crimineel zijn... en daar valt de Antilliaanse hoeveelheid enorm op. En dat is het punt. Dus het gaat er niet om van per Antilliaan. Het gaat om per 100. At random gepakken, genomen, veroordeelden of gevangenen. Dat is het probleem. En daar zitten de Antillianen erg hoog in de lijstjes. Dat willen, we, dat willen we niet. Nee, ik probeer juist uit te leggen dat in een grote stad... van een miljoen mensen als Den Haag, maar we praten over een oververtegenwoordiger van 70 Antillianen. En dat staat als, als, als, als, als meer. Want het 21.000 mensen praten... Over nou, ik een... over denk... De van maar Ruben, ik denk dat je bedoel, het... het, het nou, Sjp... over... nee, Sjp... bagataliseren. Daar beginnen alle problemen mee met bagataliseren. Je moet denk ik het SCP-rapport nog een keer goed lezen. Ik ga nog een paar luisteraars erbij trekken. Ik laat je aan het eind van je antwoord, Ruben Severina van Dan Ga ik even naar een beller op lijn 1. Leslie Fallies, want die wil graag reageren. Uit Almere. Goedenavond, Leslie. Ja, goedenavond. Ik vind het een beetje te kort door de bocht. En waarom? Ja... Kijk, dit is symptoombestrijding. We hebben eeuwenlang de tijd gehad om goed onderwijs, goede begeleiding, technisch op allerlei, allerlei gebieden te brengen. We hebben het niet gedaan. Hmm. Waarom kan de Atlantese niet zo goed Nederlands spreken? Omdat wij als Nederlanders ons niet bemoeien om de, de, de taal er naartoe te brengen. Programma's, dit steun op onderwijsgebied. Yeah. Onderwijs moeten ze hebben. Absoluut ook mee eens. Uh, maar waarom dat komt dat nou niet van zeggen? de grond op het mooie eiland? Waarom gebeurt dat om dan niet? Dat, omdat wij elk centje. 50 keer moeten omdraaien voordat wij het aan de andere Nederlanders willen besteden, meneer. Hmm. Omdat zij uit het zogenaamde armoedegebied, een windgewest, komen. Juist. We moeten wind hebben. Oké, okay, Leslie, dankjewel. Ik, wil, ik vind het toch leuk om een aantal mensen aan het woord te laten. Uh, John uit Amsterdam. Ja, goedenavond. Dat John, reageer. Ja, ik ben het uh, eens met je, maar ik moet er ook bij zeggen: je hebt ook wel heel veel goede Italianen ertussen. Ja. De vanavond ook ja, bedoel ik. Ja vanavond ook zeker. zeker. Nee, maar goed, laat dat wel duidelijk zijn. We mogen niet een handje vol uh, voor de goede aantal jaren die hier al heel lang wonen. Mm -hmm. En uh, verpesten natuurlijk. Maar inderdaad de merendeels, dus, en dat zijn de jongeren. Nee, tuurlijk. En dat zijn uh, de onderongewikkelde onder onder onder lui zeg maar. Die voor de nodige problemen zorgen. Het, ga, precies. het gaat ook niet goed als er achter elkaar mensen ook elkaar weer beïnvloeden. Ik kom in Nederland terecht waarschijnlijk op dezelfde plekken als hun, als hun vriendjes en weet ik wat familie. Dan trekt dat elkaar omlaag. Ja. Dat, dat, is, dat is denk ik de cirkel de visueuze cirkel omlaag. Uh, ja, ik denk dat het uh, uh, zeker met cultuurverschillen heeft te maken. Zeker. Hey. En, uh, ja, uh, je schiet het op feestjes, ze schieten graag. Uh, uh, ja. Zeg maar in de samenleving, veel met criminaliteit, uh, ze hebben een hele stoere gedrag. Uh, Meer macho? Ja. ja, heel macho gedrag, terwijl ja. uh, de denken ze, heel, ze denken dat je met intimideren heel ver komt. Maar ze zijn best wel aardige mensen hoor, als je ze kent. Dus uh, Maar ik, goed. Maar ik vind, ja kijk, uh, de VVD is altijd voor uh, hele extreme dingen. Want daar komt uh, Geert Wilders van te van Don't you, dat is zo'n partij. Dus ik kan bedenken wat voor maatregelen ze willen trekken. Ja. Maar het gaat natuurlijk verder dan dat, natuurlijk, hè. Ja. Kijk, uh, ik vind iedereen die in Nederland is... En dat kost gewoon tijd. En als je het over... Nou, dat is ja, het punt. Boeren... Maar wat... Ja, Fortuyn zei dat. Als je wil, wil dweilen, moet je de kraan dicht doen. En dat, dat is denk ik ja. wel een kernachtige uitdrukking van mijn stelling vanavond. Ja, dan heb je puur over de, de financiën, zeg maar. Over de bezuinigen, zeg maar. Ja, nou ja. Natuurlijk. Uh, je, nee. Je zal dan, uh, je Doseren. Zal dan moeten selectief... Ja, precies. Je selectief dan, zijn. Je, ja, je zou moeten selecteren. Dan, uh, ik ben het helemaal met je eens. Van, okay. Als er hier uh, zware vergrijpen worden gepleegd, dan mag je van mij in, uh, terug naar je eigen land. Oké okay, John, dankjewel Even. uit Amsterdam. Ik ga nog naar Jacco de Kramer en ga ik zo terug naar Ruben. Goedenavond Jacco. Goedenavond Jacco de Kramer. Ik ben een echte Rotterdammer. Ik ben opgegroeid in Heldervoetsluis. Destijds een gemeente waar uh, letterlijk duizenden uh, Antilliaanse jongeren terechtkwamen. Ja. Waarin ik letterlijk tussen ben opgegroeid. Ik heb gezien wat voor problemen dat heeft gegeven. Maar ik weiger ook toe te geven aan de stelling... dat we die mensen niet hier naartoe moeten kunnen halen. Er is maar één paspoort. Daarin staat dat uh, de majesteit, de houder van dit paspoort... de vrije doorgang als medediensthulpverlening uh, wil bieden. Mm -hmm. Er is maar één paspoort in dit land. Ja. En dan kun je zeggen, er zijn de afgelopen jaren miljarden... en dat is gewoon een feit, miljarden aan uh, geld naar die landen toegegaan ding, de gemiddelde Antilliaan heeft er niks aan kunnen doen... dat dat op een waardeloze manier besteed is. Nee. Daar heeft onze regering, het Rijk, gewoon geen toezicht op gehouden. Nou, dat, je ja, dat, uitrekenen... is een, dat kan je de echte ja, schuld denk hebben, dat ik dat niet bij ons... Nederland leggen, moet ik je zeggen. Maar, okay. maar, maar wacht eventjes. wij Jaco... hebben er toch toezicht op gehouden. Ja, dat is juist. Nee, tweede, hand tweede hand zeker. Jacco, ik moet even terug, want de tijd tikt. Dank je wel voor je ervaring uit, uit Rotterdam. Ruben Severina kreeg het laatste woord. En daar is hij, Ruben. Ja, um, nogmaals, ik zou de laatste zijn die zal zeggen dat er geen problemen zijn. Nee, er zijn problemen. Als Antilliaanse gemeenschap onderkennen wij dat ook. Doen we ons best om, uh, om er iets aan te doen. En het enige wat ik kan zeggen, willen we tot daadwerkelijke problemen uh, oplossingen komen, dan moeten we samenwerken. Dus laat okay. meneer Bosman eens met ons aan tafel gaan zitten. Nou. Dan kunnen wij proberen om, om daadwerkelijke okay. oplossingen te vinden. Ja. En dat wij dan. Bijvoorbeeld, ervoor kunnen zorgen dat algemene instellingen meer uh, maatwerk gaan verrichten en dus meer. Uh, Ruben, ik zet daar een punt op. Dankjewel, Ruben Severina. Ik zet daar een punt neer. Ruben, hoorde u van Splika. Was het niet met mij me eens? een kansarmen. Uh, mooie discussie. Desondanks, uh, dank aan Pierre Heijnen. Dank ook aan, aan u luisteraars, uw twitteraars. Er is nog veel moois te zien. En Twitter twittert eens... kansarme Antillianen in de Antillen worden in Nederland nog kansarmer. Nederland moet niet langer problemen importeren. En zo staan er nog meer bij, hoor. U kunt het bekijken op www.twitter.com. En dan komt u terecht op hashtag eens of hashtag oneens. En dat is een hekje. Dan ziet u wat er allemaal op af is gekomen vanavond. Straks gaat het verder met dichter Kira Wuk. Jelle Brouwer presenteert dat. Morgen een nieuwe mening van mij. Hier om half zeven... We beluisteren op Radio 1. Heel fijne avond. Graag tot morgen. Tot avondspits. Twee dingen. Elke maandag in juni. Burgemeesters anno 2013. Ik kende het fenomeen Project X en de kracht van sociale media onvoldoende. Hoe geeft de moderne burgemeester vorm aan zijn ambt? We zijn bij elkaar gekomen allereerst het verdriet te delen. Deze maandag Onno Hoes van Maastricht over coffeeshops en carnaval. En het is heel jammer dat de coffeeshop-eigenaren er zo steeds tegenin gaan en zo gaan provoceren. Twee dingen. Zometeen tussen 8 en half 9. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Check abu.nl .no. Grote kortingsactie Kapitol Reisgidsen. De hele maand juni zijn de Kapitol Reisgidsen slechts 17,50 euro. Uw vakantie begint bij de boekhandel. Ik ga naar Management omdat ze zo snel zijn. Vandaag voor 9 uur s avonds besteld is morgen al in huis. En vanaf 20 euro is de verzending gratis. Managementboek.nl, gewoon meer. Uw Kapitol Reisgids voor 17,50 ligt onder meer bij AWB V&D, Bruna, Selectus en Bol.com.